Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De verschillen tussen arm en rijk worden groter en groter... Hulporganisatie Oxfam Novib zoekt dat elk jaar uit en zag nu dat er veel mensen zijn die moeilijk rond kunnen komen door de hoge energieprijzen en inflatie. De verschillen zijn enorm. Van de ene kant een toename van armoede voor het eerst uh, in vele jaren. Uh, een op de tien mensen die honger leidt. En aan de andere kant bijvoorbeeld de voedsel- en energiebedrijven die heel veel winst maken en daarvan miljarden hebben uitgekeerd aan hun uh, vaak al rijke aandeelhouders. Het vermogen van de rijkste 1% ter wereld steeg de afgelopen jaren in totaal met 22% een half miljard euro per dag. De meest gezochte maffiabaas van Italië, Matteo Messina Denaro, is opgepakt. Correspondent Helene Daans vertelt je wie die is. Hij was eigenlijk de laatste grote baas van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. En deze man was daarbij betrokken, hij heeft tientallen moorden op zijn kerfstok. En daarna is hij onder de radar verdwenen tot nu. Na 30 jaar kwam de politie hem op het spoor. Hij werd gepakt in een privéziekenhuis in de Zuid-Italiaanse stad Palermo. Ruim een jaar geleden werd er in Den Haag nog een man opgepakt waarvan de politie dacht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 38.387 punten in de NBA. De hoogste basketbalcompetitie van Amerika. En nu kan LeBron James hem bijna inhalen. Obviously one of the favorites against this year. Here's LeBron. He has 38.001 for his career. Ja, zo'n 38.0ste punt maakte hij dus gisteren. Maar echt blij was hij niet, hoorde deze Amerikaanse verslaggever. Want zijn team verloor de wedstrijd. Do you let yourself clock those moments? Or is it just sort of the ultimate moment at we got another one tomorrow. We got to be ready to play. De is fast, Houston Rockets team. Lebron zit dus al met zijn kop bij de volgende wedstrijd. Ja, het weer. Regen, regen, regen en wat natte sneeuw. Maar je moet maar zo denken, wat vandaag valt, valt de rest van de week niet meer. Het wordt vanaf morgen aardig zonnig winterweer. S'nachts kan het wat vriezen. Overdag is het een graad of vier. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een spoedreparatie bezig op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend Zuid is de rechterrijstrook dicht. Reken op 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear, dear friends. Let the party begin.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 Friends for Legends. Optimaal. Sirius FM. Je hebt iemand nodig, Stil en oprecht. Die als het erop aankomt, voor je bit of voor je vecht, pas als je iemand hebt die met je lacht en met je griet dan pas kun je zeggen, ik. Je hebt iemand nodig Stil en oprecht Die als het erop aankomt, Voor je bid of voor je vecht Pas als je iemand hebt als je lacht en met je griep dan pas mag je zeggen, ik heb een vriend. Als je iemand hebt die alles met je deelt. De tafel en het bed, in die je nooit verveelt. Als je iemand hebt, die al je zorgen heelt. Weet je wat dat zeggen wil? Weet je wat dat scheelt? En dat was uh, Gerard Joling naar uh, een gedicht van Toon Hermans op verzoek van Jesse Kleine. Jesse Kleine heeft uh, het COC Songfestival gewonnen ja. namens uh, Roze 50+. Ja, Noord precies. Holland. Hartstikke ja. leuk. Ja. Ja. En uh, uh, tijdens de top 53 in ja. vorig jaar... Um, uh, toen kwam dat binnen als een verzoeknummer. Maar ja. dat konden wij natuurlijk niet uh, uh, bij spontaan bijeenpassen bij nee, in, ja. in het hele programma. En toen hebben we tegen Jessie gezegd: Oké, okay, dan starten we het nieuwe jaar met jouw verzoeknummer. Exact. Speciaal voor een goede vriendin van jou. Dus uh, bij deze. Een vriend. Zo ja. een vriend. En uh, daarmee uh, voldoen we dan ook gelijk aan de bench van een aantal luisteraars... die hebben laten weten dat er meer Nederlandstalen gedraaid moeten worden. Kijk, Dat ja. zijn nou, toch Dan, bezig, dan, dan hebben we begonnen hier dit weer jaar. Ja. En, uh, ja, precies. En uh, nou, uh, allemaal de beste wensen natuurlijk. Uiteraard, alle luisteraars de beste wensen. Al het mooist voor het 2023. Ja, prachtig. En uh, vooral veel gezondheid en, uh, en uh, liefde uh, voor elkaar. Dat we die regenboogvlag eens eventjes goed kunnen laten wapperen met alle bedoelingen die die kleuren hebben. En dat het een positief jaar mag worden. Zo is dat. Ja, nou we hebben een beetje een bijzondere, bijzondere bijeenkomst. Of deze eerste keer. Want uh, um, ja. We hebben ook kerst gevierd. En we ja. hebben oud en nieuw gevierd. En dus ja. 2 januari. we nou, komen nou. er ook een beetje achter dat dat toch nog wel een <laughs> beetje zijn na heeft. Hé, hey, Jilmer? Uiteraard. Ja, ja. precies. He, uit ja. ja, best wel. Ja, alhoewel uh, complimenten voor jou. Want jij dook zo waar uh, gisteren ja. het, uh, het, het koude zeewater in. Ja, ik heb uh, meegedaan in een nieuw jaar ja, Ik denk, als ik het een keer doe... dan doe ik het als het 9 graden is op 1 januari. Oh, oké. Okay. Ik dacht, dan doe ik het op 1 januari. Maar ja, nee. ook op 1 januari en dan 9 graden. Kijk, ik denk, ik hou het gewoon lekker als het warm is. De warmste dag in januari van het jaar ongeveer. Of van, van, van uh, onze stelling. Uh, dus ik denk, ja, als, het, als ik het een keer moet doen dan nu. Het zeewater was, was 7, 7 graden. Ah, ja, dat was maar dus is dan is, uh, is het goed te doen. Ja. Alleen stond wel veel wind. Dus je ja. uh, moest wel even... Uh, vooral bij de warming-up uh, echt wel uh, behoorlijk bewegen. Ja. Anders dan je. Uh, maar dat viel mij erg mee. Ja. ja het okay. was eigenlijk helemaal niet zo koud. Ik ja, had ja. koude en, benen en koude voeten. Maar voor ja, de rest viel het erg mee. Oh, je bent niet kopje onder gegaan? Ik ben niet kopje onder gegaan. Oh, nee, nee. Ja, dat is Ik ben wel... Helemaal nat gespetterd. Dat dan weer wel. Oh, ja, ja. En ik ben wel tot mijn middel het water ingegaan. Oh, maar, oh, knap uh, hoor. Dus, uh, ja. Maar niet helemaal, uh, niet helemaal een kopje onder. Nee. Nee, nou, wie, wie, wie weet gaat het er ooit nog van komen dat ik het ook doe. <coughs> <coughs> maar ik ben niet zo stoer geloof ik. <coughs> Daar sluit ik me bij aan. <coughs> Heel verstandig. Ik, ik, ik maar... te me van commentaar. Heel goed, heel goed. Lijkt me heel erg wijs. Ja. Maar daarom hebben we een beetje een bijzonder programma. Want wat gaan we doen? We gaan een beetje terugblikken. En het thema van vandaag is eigenlijk oud en nieuws. Precies. Toch? Ja, oud en nieuws. Precies. En, en dat, de toekomst. Uh, en, en de toekomst inderdaad. Ja. Ja. En, uh, uh, dat betekent dat we gewoon uh, lekker even nog gaan uh, genieten van een deel van de top 53... die we hebben uitgezonden. Ja. Dus uh, de nummers... Uh, wat is het, uh, Jelma? 14 tot en met 1. 14 tot en met ja, 1? Ja, dus de top 14. Ja. Ah ja, oké, okay, de top 14. Waarom top 14? Ja, dat past. En die top 15... Oh, past past niet in de... <laughs> <laughs> oh. Nou, goed. Het is, ja, soms zijn de dingen heel simpel. Heel simpel ja, ja, We inderdaad. hebben twee uur de tijd. Ja, als je dan precies, niet meer kan draaien, kan dan, je niet meer draaien. Dan, dan he? houdt het daarin over. Nou, in ieder geval, we zijn lekker begonnen. Ja, en daartussen zitten natuurlijk ook <coughs> eigenlijk heel veel disco-dansnummers. Dus we kunnen ook even testen of dat er nog in zit vanmiddag. Ah, maar ja, ja. het is ja. een wat andere tijd dan uh, twee weken geleden. Ja, ja precies. Ja. Tijdstip. Ja. Nederland ja. in beweging. Ja, ja, ja. ja. ja. oké, okay, ja. ja. daar gaan we dan mee beginnen. Ja. Maar wat we ook gaan doen is, zich dus he, naast het oude... Dat zijn dan die nummers van de top 53. Dan gaan we ook naar het nieuws. En dat is ook weer een combinatie van oud en nieuws. Hè? Ja, een beetje wel. Ja, ja precies. Ja, ja, want uh, januari ja. is nog jong. Er is nog niet zo heel veel gebeurd. Um, maar um, ja, we gaan, uh, we gaan beginnen <coughs> met wat actualiteiten. En op uh, even kijken, 27 december was er een nieuwtje... over hoe de betekenis van WOKE veranderde in 2022. In het Verenigd Koninkrijk heeft het bureau Ipsos onderzoek gedaan naar dat begrip woke. En het aantal mensen dat dat leest of hoort... of over woke zijn, neemt daar toe. En dan gaat het hier over het Verenigd Koninkrijk. Um, maar wat er gebeurt, is dat die term woke... een negatieve lading aan het krijgen is. Meer mensen in Groot-Brittannië... vatten het volgens Ipsos op als een belediging. En dat uh, gevoel dat neemt dan vooral toe onder 55-plussers. Het blijkt namelijk zo... Dat als je het hebt over woke en je spreekt daar dus op iemand op aan, dat mensen daar geagiteerd op reageren. He, dus het, het woke zijn de hele, hele cultuur. Uh, we hebben net een, een boek dat verschenen is, vocabulary, mm. en mensen vinden het lastig he, dat we elkaar zo pinnen op die uh, op die verschillende termen. Yeah. En langzamerhand is woke dus een algemeen taal, in het algemeen taalgebruik een negatief begrip geworden. Het wordt zelfs als scheldwoord gebruikt. En Roelofs, de onderzoeker, die zegt... ik schrik bijvoorbeeld ook van de uitspraken van minister Jezilkus... die zegt dat woke een problematische beweging is... die de vrijheid van meningsuiting ondergeschikt maakt... aan subjectieve emoties. Het werkt paradoxaal, want het anti begaat precies hetzelfde soort uitsluiting waar het woke van beticht. En het gaat uh, kritisch analyseren van de cultuur in het onderwijs juist tegen. Nou, Kortom, er is dus veel te doen rondom uh, om dit gegeven. Ja. Te en uh, ja, tegelijkertijd is het toch wel uh, belangrijk dat we woke, wat stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw... Kuna. dus het is helemaal niet een nieuw nee. begrip, het betekent wakker worden, uh -huh. uh, dat we daar wel alert op blijven. Want ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar um, tijdens uh, het, het nationale vuurwerkmoment wat afgelast wordt... Um, Oh ja, Bij Rotterdam. Erasmusbrug. zijn mm -hmm. de racistische teksten inderdaad op de pijlen van de Erasmusbrug uh, uh, ja. gepresenteerd? Mm. Tegen, tegen de zwarte cultuur, om het zo maar te zeggen. En dan denk ik, jongens, jongens, om zo nou een jaar te starten, dit is yeah. toch wel. Dus laten we met z'n allen alsjeblieft gewoon vreedzaam yeah. met elkaar leven. En elkaar niet zo pinnen, maar vooral de discussie aangaan mm. zonder gelijk van jij dit en jij dat. Dus, precies. Uh, ja. Ja, we houden hou van elkaar. We zijn allemaal mensen. Ja. Ja. ja, Het wordt binnenkort carnaval. Die gaan we ook eens even draaien. liefst ja, even toch? Voor zijn voor elkaar. Ja, Die zetten we ja. op de lijst voor ja. februari. Ja. Nou, tot zover het eerste item. Ja, precies. En dan hebben we ook nog uh, goed nieuws om het uh, jaar te mee te beginnen. Want op 23 december bereikte ons het nieuws dat Bloemendaal zichzelf een regenbooggemeente kan gaan noemen. Uh, dat is nu meer symbolisch en niet, uh, komen niet meer in aanspraak voor die subsidieregeling. Maar toch. Bloemendaal wordt veel kleurrijker en diverser. En daarom hebben PvdA, GroenLinks, CVD, CDA en D66... op hun initiatief van de laatste donderdagavond... van de raadsvergadering een motie aangenomen... om een regenbooggemeente te worden. Kijk, De partijen Hart voor Bloemendaal stemden tegen. Zelfstandig Bloemendaal en liberaal Bloemendaal onthielden zich van stemming. Waar ik me dan wel afvraag... volgens mij kan je toch niet onthouden van stemming in Zandvoort. Moet je stemmen, maar... Dat viel me dan op. Okay. Um, maar in ieder geval de lokale partijen... die, uh, die uh, zien daar niet zoveel in. Nee. Nee. Maar het is wel aangenomen, dus daar gaat het om. Ja, nou, dat wil zeggen dat in ieder geval uh, Zandvoort, uh, eh, zeg maar zusterbroedergemeente, uh, uh, daarnaast, dat, dat we. Nou, we kunnen eigenlijk die boulevard eens langs doorlopen. Ja, zo ja, en dan in regenboogkleuren gewoon tot aan Bloemendaal. Ja, precies, ja. En Bloemendaal kunnen, we kunnen we die boulevard niet helemaal in regenboogkleuren? Van Zandvoort naar Bloemendaal? Nou, we, het, we kunnen het gaan proberen. Ja, we kunnen het proberen. Ja, ja, weer, dat inderdaad. is veel te woken. Dus veel te, woke. Heel te woke, dat kan natuurlijk okay. gewoon helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. nou ja Nog meer goed nieuws. 22 december uh, is het eerste ID-bewijs met geslachtsregistratie X uitgereikt in Almere. Dus het is een belangrijk moment voor deze inwoner, die samen met de gemeente Almere uh, zich heeft ingespannen om de geslachtsregistratie te morgen toepassen in een paspoort als een inwoner daarop vraagt. Doorslaggevend is de uitspraak van. Um, in hoge beroep door het gerechtshof arnhem Leeuwarden, die, die was nodig om dit mogelijk te maken. Want het uh, werd behoorlijk tegengehouden. En uiteindelijk is daar dus een rechtszaak uitgekomen. En in hoge beroep dus, is dat toch gekend. Ja. Dus heel belangrijk. De eerste. Nou, <coughs> ja, de Hartstikke eerste. mooi. Ja, ja. ja, precies. Wie weet binnenkort ook het zandvoort. Ja, wie weet. Ja, wie weet, ja. ja. Wie ja. Weet, ja. Uh, dan een volgend uh, item. Uh, met excuses, want ik heb een kikker in de keel. Um, Melanie Chisholm heeft een streep gehaald... door haar optreden in Polen uh, en, uh, in Oudja uh, rond Oudjaarsavond. En dat is een bericht van uh, 27 december. Um, omdat ze uh, ja, um, eigenlijk um, woke werd dat het in Polen niet zo goed gaat de <lacht> laatste jaren met de LHBTI-rechten. Um, uh, nou, tegelijkertijd uh, zij, uh, zij werpt zich uh, uh, steeds meer op. Melcy van de Spice Girls gaat het natuurlijk over... als een stem voor de regenboogcommunity. En uh, ze heeft gezegd... Er zijn er bepaalde problemen onder mijn aandacht gebracht... die niet samengaan met de gemeenschap die ik steun. Daarom ben ik bang dat ik niet kan optreden in Polen op oudjaarsavond. Ik hoop snel terug te komen en ik hoop dat jullie allemaal een geweldige kerst hebben en de beste wens voor 2023. <coughs> beste Mel C. dat is natuurlijk prachtig dat je dit doet. Maar hoe lang gaat dat al niet goed in ja. Polen? Nou, precies, ja. zeg maar, die ja. twee uh, varianten, ja. die vind je dus inderdaad ook als reacties uh, onder haar uh, Facebook ja, pagina. Ja, ja, okay. Oké, okay. laten we blij zijn ja. dat ze in ieder geval de Precies. stap zetten. Ja, zet. Je moet alles, uh, alle kleine beetjes uh, helpen. helpen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, tegelijkertijd kun je je natuurlijk ook afvragen. Maar moet je niet juist gaan optreden ik, ik ben wel ja, maar, zeggen we of zo'n statement te gaan ja, Ik ben wel benieuwd wanneer ze dan achterkomt dat ze in Engeland links rijden. Nee, maar ja. <laughs> <laughs> Neem een slok. Ja, Ga het doen. Ga ik doen? <laughs> Oké, okay, dan hebben we ook het volgende nieuws. Want er is een uh, grondwetwijziging uh, die eraan komt. Uh, nou, en de grondwet, hè, dat is altijd lastig om die te wijzigen... want daar moeten twee verkiezingen overheen. Twee lezingen, zoals dat dan heet. Uh, uh, en de Eerste Kamer moet er dus ook uh, twee keer overheen. En op dinsdag 20 december, vlak voor de kerstvakantie... dus debatteerde en stemde de Eerste Kamer nog even... over de grondwetwijziging waarmee handicap en seksuele gerichtheid... Worden verankerd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en daarmee is de finish van het project waar velen jarenlang mee bezig zijn geweest uh, eindelijk in zicht vooral VVD D66 PvdA en GroenLinks. En nou ja, zoals ik net al zei, het is natuurlijk niet de eerste keer dat de Eerste Kamer hierover praat, want het is een tweede lezing, oftewel er hebben al andere mensen iets over gezegd en over gestemd. Um, bij de eerste lezing destijds in de Eerste Kamer stemde alleen de SGP, de PVV... en inmiddels bij JA21 aangesloten fractie uh, ook uh, tegen. Forum voor Democratie was afwezig. En ook uh, deze keer waren het vooral die partijen die ook de, de stemming frustreerden. Vooral de PVV, want die vroeg een hoofdelijke stemming aan. En dan heb je altijd een soort uh, quorum nodig van het aantal mensen dat uh, aanwezig is. Nou, dat is natuurlijk een verder logische regel, maar ja, om dat aan te vragen... Op, uh, zo'n belangrijk moment. Dus de stemming... kon helaas niet doorgaan... hoewel wel vaststond dat er eigenlijk... 58 van de 75... Eerste Kamerleden zouden hebben voorgestemd. En uh, ja... Dat, uh, dat dus even gezegd hebben... het uh, krijgt nog wel een staartje... in uh, dit jaar. Ja, dat zal wel... Uh, <coughs> uh, inderdaad... een uh, flinke uh, opvolging hebben. Uh, ja. Ik denk dat veel partijen... zich gaan roeren om deze toch wel een beetje... ja, wat is het? Strategische zet... Uh, van de PVV, zo kun je hem eigenlijk wel beschouwen... Uh, toch eventjes deze, ja, dit, dit grond, uh, grondwetartikel uh, te doen. Uh, uitstel. Pauzeren, ja. uitstellen. Ja. Ja. Ja. Van uitstel geen afstel. Nee, absoluut zeg maar, dat niet. mag niet. Nee. Nee. Um, zullen we gewoon doorgaan met de muziek? Lijkt me lekker. Dan uh, gaan we dan nou weer verder met de actualiteit. Lijkt me heel goed een heel goed idee. idee. Ja, precies. Even kijken wat er klaar staat. Wat was nummer 14 ook? Nummer 14, dat was Wow, van Madonna... Maar zeg je nou woke? Ja. Yeah. <laughs> Oké. Okay. Nummer 14: Madonna. Folk. dancing. Tot hij zet het hem zandhoort. Nummer 12. Right Set Fresh. Don't talk, just kiss.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 Only reason it's fun, fun, fun. I said, Well, baby, we've well, only just begun. So don't talk, just kiss. We are beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue. King. Can't take my eyes off you Dat was Boys Town Gang met uh, Can't Take My Eyes Off Of You. He, de, de wat uh, frissere versie van, uh, van het eerste van Frankie Valli, geloof ik. Ja. De eerste. Uh, mm -hmm. Ja, Dat staat me niet helemaal uh, scherp voor de geest. Maar uh, in nee. ieder geval de kortere versie dan die we gedraaid hebben bij uh, de top <laughs> ja. 53. Want toen gingen we Goed, door. Hoor. die lang, hè? Nou, toen was die lekker lang en dergelijke. En uh, nou, dit even een uh, flinke appel op onze uithoudingsvermogen. Want we hebben... Klink uh, zitten dansen. Ja. Uh, we gaan door met uh, de nieuwtjes. Ja, ja. inderdaad. Nou, uh, uh, mag ik, ik mag gelijk beginnen, zie ja. ik ook inderdaad. Ja. En ja. dat is wel een, een, een, een, een, een grappig nieuwtje, om het zo maar te zeggen. Maar dat blijkt dat uh, het uh, fenomeen TikTok, ons allebei wel bekend... daar valt uh, veel kritiek op, uh, op te leveren de eenzijdigheid van algoritme... Uh, spionage, verzamelen van alle data... zonder dat je weet wat ermee gebeurt. Um, kinderen vastzitten aan, uh, aan... aan, zeg maar, uh, financiële betalingen... die uiteindelijk dan door hun ouders moeten... worden betaald, et cetera. Nou, um, dat blijkt toch ook een positief punt te zijn. Uh, namelijk dat veel jongeren... via TikTok... uit de kast durven en kunnen komen. Kunnen komen. Ja. Ja. ja. Want het uh, blijkt namelijk dat dat... Uh, ontzettend uh, laagdrempelig is. Je, je gooit het gewoon op... TikTok. Ja. En het nieuws verspreidt zich in de wereld. En uh, het blijkt dus ook dat, uh, uh, zeg maar, uh, zinnetjes van, uh, van bijvoorbeeld een, een rapper zoals Central C, uh, hey, uh, How can I be homophobic, my bitch is gay? Uh, ja. nou, dat dat juist een aanleiding is voor jongeren om dat dan te benutten, eh, benutten ja. Ja, en precies. eigenlijk zichzelf dan te profileren ja. van jongens. En het kom, is lekker veilig, hè? He? Achter het, het scherm. Ja, precies. Lekker, ja, ja, ja. Dus Je hoeft het is, niet direct uh, naar de reacties te kijken van de mensen nee, die er nee de, nee ja, Nee, nee. Ja. Dus nou, de, de vraag is dan ook: hebben sociale media als TikTok uit, uit de kast komen veranderd? Jazeker, zegt mediawetenschapper Irene van der van de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in sociaal media gebruik onder jongeren. En ze zegt dat jongeren vanaf 14 jaar ontzettend bezig zijn met wie ze zijn, tot wie ze zich aangetrokken voelen en mogen voelen, en wat, er meer, wat de meerderheid in hun omgeving doet. En ze zien dus dat sociale media een mooie uitkomst biedt... voor diegenen die niet met de hetero- of de cisgender-mederheid horen. Nou, ja, ja mooi dat dat dan toch uh, iets uh, teweeg brengt. Ja, en dan, precies. En dan uh, uitgerekend een Chinese... Uh, uh, ja, ik denk, denk toch niet het het dat dat helemaal de opzet was van die <gib> <zin even. laughs> nee, scène. dat denk ik ook niet. Het is een bijproduct. Zou, zou je denken? <laughs> nee. In denken? Oké, het volgende. <laughs> damage. <laughs> <laughs> Collateral damage. Ja. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Ja, het volgende, uh, synchroon zwemmen voor mannen, dat mag tegenwoordig. Dus dat is sinds 23 december besloten. Uh, uh, Olympische Spelen van 2024, uh, daar mogen dus uh, mannen meedoen aan het synchroon zwemmen voor teams. En dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. De deelnemende landen mogen in hun teams van acht zwemmers... maximaal twee mannen opnemen. Ja, dit is dus echt gewoon een beetje de omgekeerde wereld. Want normaal gesproken is het een bijzonderheid... dat vrouwen in een sport ja. mogen deelnemen en dergelijke. Ja, maar dit, nu merk je ook, ja, zeg maar, ja, dat... Ja, uh, nou, ja dat zwemmen ja. is toch iets, iets waar met name vrouwen... het bleek dat wel al paren... dus man, één man, één vrouw, ja. het, uh, uh, dat mocht al... Maar bij de grote groepen, dus in dit geval acht zwemmers... was dat nog niet zo. Nee. En dat mag tegenwoordig dan wel. Nee, joh. Nou, ik begrijp niet waarom twee van de acht. Waarom niet vier. Dus de helft. Lijkt me logischer. Ja. Maar oké. Okay. Ja. Ze hebben besloten om de te beginnen knap, met een uh, klein stapje. Ja, ja. Ja. ja, we kijken even hoe het uitpakt. Ik ga het wel ja. even... Als jij de volgende keer mee gaat zwemmen... dan uh, wil ik wel zien hoe jij zich gewoon kan ah. zwemmen. <laughs> <laughs> Doe we dat volgende actualiteit? Ja. Ja. <laughs> uh, ja, tegenwoordig mag je niet zomaar zoals Hamilton met een uh, regenbooghelm op het circuit verscheen. <laughs> of een zwart shirt van uh, uh, Black Live Matters. Dat mag niet meer zomaar. Dan moet je eerst toestemming aan de FIA hey, vragen, dat de, de Autosportfederatie. Ja. En uh, er schijnt, uh, Sebastian Vettel die gebruikt nog regelmatig uh, de F1 uh, om zijn ideeën over LHBTI of over klimaatverandering te laten, te laten doorschemeren. Ah, ja. En dat, dat mag dus niet meer zomaar. Dat, uh, daar moet je tegenwoordig uh, toestemming voor uh, vragen. Dat is in het regelboek van de VIA. Ja. Tegenwoordig zo geregeld. Dus uh, dit is een soort van uh, viva-via-via. Uh, via. Ja, ja. Ja, ja. Jonge, jonge, jonge, wat een treur. Dus, uh, Dat ja. je gewoon eigenlijk als individuele sporter. Dus niet meer, niet meer kunst. Die geen, geen vrijheid meer hebben. Geen vrijheid van, van, van meningsuiting, meningsuiting hebben. Ja, dat precies. je dus eigenlijk wordt. Nou ja, je mag het wel. Maar dan moet zeg maar even een ploeg met wijze oude mannen. Want daar gaat het met name altijd ja? om. Die moeten dan even besluiten zeg maar. Of dat wel of niet geoorloofd is. Ja, precies. Dus je mag het niet. Ja, totdat ja. zij ja hebben gezegd. Ja. Dus doe je het dan wel, krijg je een boete. Ja, precies. Want dat is dus. Zij bepalen het. Ja. Dus een regenboog aan bij Qatar. Zou waarschijnlijk niet mogen. Nee. Nou. Dat kan ik je zo over vertellen, ja, dat, dat, ze dat ze dat niet dat, goed gaan, nee, gaan dat vinden. Nee, dat gaat ze niet goed vinden. Dus, nee, nee, en ik in ben, de Hongarije uh, waarschijnlijk ook niet. Nee, nee. nee, nee, nee, nee ik in Polen wel... ook niet. En Polen nee, ook we niet. Er hangt er vanaf waar het gehaald wordt. Als het in een uh, uh, LHBTI... Uh, oh ja, vrije, zone, ja. vrije zone. is, dan mag ja. het niet. Nou, Er zijn nog 70 landen te gaan, weten we daarop. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dit dan uitpakt... voor Zandvoort natuurlijk in september. Dus ja. Ja, we gaan het zien. Kijken of we daar... Kunnen. Een soort van een misschien kunnen, wij, kunnen, ja, we, ja, misschien ja. kunnen we heel groot regenboog laten ja. uitrollen over de tribune. Wie, <laughs> Wie weet. Of over het circuit, dan hoeven ze ook niet meer te rijden. Oké, ho ho ho. Dan krijg je straks <laughs> een met Een regenboog. Ja, ik, ik liep uh, afgelopen weekend nog uh, door Parijs, heel toevallig. Uh, maar langs het kantoor van de VIA. Dus okay. toen, maar als, die zitten ook in een gebouw, ja. echt heel... ...oud en mooi, zeg maar. Maar dat past dus wel een beetje. De, de, hun gedachten zijn uit dezelfde tijd als het gebouw. Zeg. Ja, precies. Ja. Ja, ja. ja. Maar over uh, sportorganisaties gesproken... ...die liever niet hebben dat je bestaat. De KNVB uh, die heeft een brief ontvangen van de COC Kennemerland. Een ingezonden brief met voornemens... Uh, ...gericht aan de sportorganisatie. Uh, op 23 december berichtte de KNVB namelijk... ...dat een, de onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal... PSV heeft veroordeeld tot de betaling van een geldboete van 20.000 euro. Dit omdat tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PSV op 30 juli er door een deel van de supporters van PSV antisemitische spreekkoren zijn geuit. Tijdens dezezelfde wedstrijd is door een deel van de Ajax supporters homofobe spreekkoren uh, geroepen. Dus dat uh, gebeurt nog uh, uh, veel. Uiteraard zegt het COC is het heel goed dat de KNVB zich uitspreekt tegen deze spreekkoren... Maar dit gebeurt helaas slechts incidenteel en niet consequent. Zoals na de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland van 29 maart vorig jaar. Ook het dragen van de One Love aanvoerdersband is een enorm mooi en goed initiatief. Wat volgens het COC weer nieuw leven in uh, moet worden geblazen. En uh, zij geven dus het voornemen mee om in ieder geval die punten op te pakken. En discrimineerde en antisemitische, maar ook homofobe en kwetsende spreekwoorden. Uh, nooit meer een plek uh, te laten hebben in de stadions. En dus... Laat die dan maar even niet bestaan, zeggen zij zelf. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, daar roepen ze toe op. En een uh, gezamenlijke actie. Om, uh, dat ook. Dus het COC biedt zich ook aan als gesprekspartner... om uh, daarover na te denken over hoe dat beter kan. Uh, ja, ja, ja. Dus dat dat dat, prima. Uh, mooi mooi initiatief mooi. om daar ook achteraan aan te zitten. En ja. ook mooi om die parallel te leggen. Dus inderdaad, hè, met uh, uh, antisemitistische uh, geluiden bij, uh, bij de, de, onder de spreekkoren. Ja, dat is natuurlijk... Ja, Het ja, is niet van hetzelfde. racisme, racisme discriminatie, en dat alle discriminatie. alle discriminatie moet gewoon ja. van de baan uit, klaar. Het uit ja. uh, gaat, gaat om de sport, zodat het ook niet meer nodig is... dat je een regenboogshirt moet dragen en daarvoor beboet Precies. wordt. Toch? Ja. Dat Ik moet ja. volgens mij het gegeven ja. zijn. Ja. Um, iets heel anders. Uh, wij kunnen uh, zeg maar als, als communityleden uh, zelf ook een beetje de hand in eigen boezem steken. Want wat blijkt een probleem te zijn? Dat uh, de aangiftebereidheid uh, onder LHBTI'ers uh, nogal laag is. Dat wil zeggen, uh, uh, er komt meer en meer komt er naar voren... dat uh, het geweld en discriminatie uh, onder de LHBTI-mensen toch wel weer... Ja, aan het toenemen is. Maar. Um, uh, even kijken. Marit Hoogvorst en Joy, Joy uh, Veneman hebben onderzoek gedaan naar de aangiftebereidheid. na anti-LHBTI-plus geweld. En hooguit 10% van de slachtoffers is bereid aangifte te doen na geweld. Terwijl het doen van aangifte juist het begin vormt. van die gehele strafrechtenketen. wat van groot belang is voor uiteindelijk de opsporing en de vervolging. Ja. Dus ja. Uh, dat, dat, we, hebben, we hebben dit hier ook, ook al een keertje bij een overleg gehad. En ook de politie kwam daar dus naar voren. van ja, er zijn dus wel inderdaad geluiden. we hebben ze ook wel vanuit onze eigen regenboogcommunity gehoord. maar als er dan geen aangifte wordt gedaan, dan kan er natuurlijk ook geen. Niks, ja. kan, er, kan er niks gedaan worden. Dus. Um, nou ja, laten we het niet hopen, maar. In de term van goede uh, voornemens, mocht je iets overkomen of dergelijke... zoek altijd steun ja. uh, en uh, doe aangifte. Want Precies. dan ontstaat het dossier en komt het uiteindelijk natuurlijk ook op de politieke agendas. Ja, zeker. Ja, zeker. Uh... Volgende? Oh, dat was nu de, de, de, de volgorde van de... Ja, dat ben ik, de volgende. Oh, ja. okay. uh, uh, Movisi ja. heeft op 29 december... Uh, de vijf beste artikelen van het afgelopen jaar uh, geroepen. Uh, en een van die artikelen is het, uh, het uh, congres Regenboogsteden van 2022. En daarvan een overzicht. En uh, die werd gehouden op 14 oktober uh, 2022... En Dat was in de Jaarbeurs in Utrecht. De dag werd spectaculair geopend... en onder begeleiding van Barbara Barend... kwamen leerzame en inspirerende verhalen naar voren. Ook werden er tal van workshops en sessies gehouden. De dag werd afgesloten met een mooie bekendmaking van minister Robert Dijkgraaf uh, van de OV OCW. Het programma Regenboogsteden gaat de komende vier jaar door. In een overzichtartikel delen, delen, we, delen ze dus... Uh, op hun site uh, de, de leerzame uh, items die daar uh, inspirerende momenten van deze de ja. dag. Nou, het is wel geweldig dus, uh, dat die, die regenboogcongressen dus doorgaan de komende vier jaar. Ja, en uh, zeker, uh, het bezoeken waard. Ja. En uh, nou, mocht, je, mocht je meer weten waar dat dan precies over gaat. Want je kunt je ook gewoon aanmelden bij, ja. uh, bij zo'n congres. Uh, het was in november, hè? ja nee, oktober. Oh, nou, oktober was oktober. het ja, ja, ja, oktober inderdaad. 14 oktober. 14 oktober. Ja. Dus uh, nou, tegen die tijd uh, kunnen wij er misschien wel aandacht aan besteden... Ja, via super. Rainbow Radio. Ja. voor ja. het uh, ja. programma. Ja. Ah, ja. Even, Even noteren. Ja. ja. Hey, en dan zijn we door de actualiteiten heen van dit, uh, dit eerste uur, volgens Zeker. mij. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Gaan we lekker uh, naar de top 53. De top 53. Ja. En we zijn weer bij nummer 10 aangekomen. Oké. Okay. Dus we gaan weer richting de nummer 1 opnieuw. En voor de mensen die twee weken geleden niet hebben... Hebben geluisterd is dat natuurlijk nog steeds spannend. Dus wij houden de spanning ook nog steeds in. Maar dit is uh, <laughs> nummer 10 van het Songfestival van drie jaar of nee. Nummer 1 van het Songfestival ja, van drie maar, jaar. Het is nu nummer 10. Jongens, dat is dit jaar, wordt het alweer vier jaar geleden, is dat, dat vier jaar geleden. 2019. De oh, tijd vliegt, yes. jammer. Nou, maar snel <laughs> de muziek. Okay. Nummer 10. Duncan Lawrence. Arcade.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 Okay.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 multicolor.